Van 12 uur. Verly Fonteyn met het NOS-journaal. Internationale experts zijn vanochtend weer verder gegaan... met hun zoektocht in het rampgebied in Oost-Oekraïne. Ze zoeken er voor de vijfde dag naar menselijke resten... en spullen van slachtoffers van vlucht MH17. Het team bestaat uit Nederlandse, Australische en Maleisische onderzoekers. Ze concentreren zich opnieuw op het gebied rond een dorp... in de buurt van de eerste zoekplek. Vanwege gevechten kon de zoektocht daar gisteren niet worden afgemaakt. De experts dragen sinds zondag speciale hesjes... om ze makkelijk herkenbaar te laten zijn... Steeds minder mensen rijden met drank op. In vier jaar tijd is het aantal automobilisten dat te veel heeft gedronken met bijna een kwart gedaald. Die daling komt volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, vooral door controles en campagnes. Ook de invoering van het alcoholslot speelt een rol. De onderzoekers maken een vergelijking met de mentaliteitsverandering bij het roken. Twaalf Chinese vissers hebben in de Filipijnen een lange celstraf gekregen. De Chinezen werden ruim een jaar geleden opgepakt. Hun boot was aan de grond gelopen in Filipijnse wateren. Een rechtbank heeft ze nu veroordeeld voor illegaal vissen. De kapitein kreeg twaalf jaar cel en de bemanningsleden zes tot tien jaar. Ze moeten ook nog een boete betalen van honderdduizend dollar. De Chinezen zeggen dat ze tijdens een storm waren afgedreven. De veroordeling van de Chinezen vergroot de spanning tussen China en de Filipijnen... Allebei die landen claimen delen van de Zuid-Chinese zee. Israël heeft vanmorgen de laatste troepen uit de Gazastrook gehaald. volgens het Israëlische leger. Vanmorgen is een staakt-het-vuren ingegaan voor drie dagen. om zeven uur vanochtend. Volgens radiozenders in Israël meldt de legerleiding. dat alle tunnels van militante strijdgroepen. tussen de Gazastrook en Israël zijn vernietigd. En dat zouden er 32 zijn geweest. Het weer.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 met nu. ZFM ähm, luncht.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 Daar zijn we weer even na twaalf uur. Een hele goede middag en welkom bij CFM Lunch, bij CFM. Goedemiddag Dolly. Goedemiddag Rob en ja. goedemiddag luisteraars. Ja, normaal gesproken zal Charlotte samen ja. met jou doen, maar die heeft ja. een ongelukje gehad. Ja, ja Charlotte heeft zojuist een aanrijding gehad. En, uh... Oh nee. Ja, en, en hij kan niet meer verder rijden, dus hij is gestrand in Haarlem, helaas. En verder is hij niet gekomen, Zandvoort niet gehaald. Nee, hij heeft Zandvoort niet gehaald vandaag, dus, maar gelukkig hebben we jou. Zo is het, hè? en Jij heel kan veel zo sterkte, heel veel sterkte, Charles. Ja, zeker, Charles. Dus, nou, vanmiddag tussen 12.00 en 2.00 weer een, een nieuwe aflevering van uh, CFM Lunch. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen? Uh, muziek luisteren. En we gaan om half 1 en half 2 uh, het regionale nieuws melden. En ja, we hebben natuurlijk ook altijd de mogelijkheid... om een oproepje te plaatsen via de radio. Dus ik roep bij deze weer onze luisteraars op. Mocht u naar iemand zoeken, iets zoeken... Uh, dan kunt u dat naar, aan ons doorgeven. En dan plaatsen wij voor u die oproep via de ether. Gooien we hem de lucht in. En u kunt ons dan eventueel bellen op het uh, telefoonnummer 5730393. 5731969, mag ook. Dat kan ook. En het kan natuurlijk ook via onze Facebook-site... Zandvoort Luncht of op mijn persoonlijke noot Dolly ten Ik Daar mag u ook. Dus heeft u een oproepje, mag dat. En verzoeknummers mogen natuurlijk altijd. Kijk, dat bedoel ik. En daar kunnen ze ook voor bellen of Facebook gebruiken natuurlijk... Nou, we hebben er zin in hè, vanmiddag tussen 12 en yes, 2. Zeker. En heel veel zomerse muziek heb ik meegenomen. Ik had het toevallig nog liggen hier in de studio. Dus dat was even het geluk. Eindelijk een voordeel dat je je troep laat slingeren. Zo is hè? het. Ja. Hier is Mathia <laughs> Bazaar. Wat een heerlijke dinsdagmiddag. Het is even na 12 uur. Nogmaals een goedemiddag. ZFM lunch vanmiddag bij je tot aan 2 uur. Met uiteraard heel veel lekkere muziek. Waaronder deze van uh, Mattia Bassar. Jor, de Het zonnetje schijnt lekker. Het is een graadje of 21. Dus wat willen we nou nog meer? Radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Nou, bijvoorbeeld Club Nouveau. Hier is Linomi. De muziek van uh, CFM Zalvoort, dan gelijk je broodjes zo lekker weg. Jullie the club nouveau en lean on me. Ja, ik had het juist over de temperatuur in Zalvoort. Momenteel 21 graden. Maar weet je, Dolly, de temperatuur van het uh, zeewater is momenteel 22 graden. Meld uh, www.meteopagina.nl. Lex van horen, onze eigen weerman trouwens... Ja, dat betekent dus uh, dat uh, toch wel diverse mensen vandaag ook weer de zee ingaan. Ja, ja, dat is natuurlijk ontzettend lekker vandaag in de zee. Maar mensen, pas op, hè, want hij is gevaarlijk. Wees altijd op je hoede. Je ziet het, in Katwijk zijn er twee mensen overleden. Dat is natuurlijk enorm tragisch. Een uh, vader en zijn dochter uit één gezin, het is toch heel erg. En uh, ja, de zee, hij is prachtig... maar hij kan net zo gruwelijk zijn als dat hij prachtig is. Kijk vooral uit voor de muien mochten we in een muid terechtkomen dat is zo'n draaikolk zeg maar mm -hmm. stribbel dan niet tegen laat je langzaam meevoeren en wacht het moment af dat je even de stroom niet meer voelt en dan kan je zijwaarts eruit zwemmen dus, maar mensen wees op je hoede en hou de kinderen goed bij je hou ze goed vast want die worden vaak met de onderwa onderwaterstroom meegetrokken en wat jij net ook zei hè je ja, mag net in, in in nood zien zijn ja nee, Of mocht misschien... iemand in nood zien. Ja, precies. Niet, niet zelf erin gaan springen. Wel doen natuurlijk, maar eerst bellen met 112. En zorgen dat de reddingsbrigade heel snel ter plekke is. En houd de persoon in nood in de gaten natuurlijk. En Dat je aanwijzingen kan geven waar, waar, waar die persoon is. Ja. Oké, okay, u bent gewaarschuwd. Beleef ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. En digitaal in Zandvoort te ontvangen op Kanaal 40. Is hier Dotan en Home...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 Platen die perfect achter elkaar passen. Als eerste Dotan en I'm Coming Home en I'll Be Home Soon. Promise Me. De single van uh, Beverly Graven. En laten we hopen dat uh, Sharon ook snel thuis is, uh, Dolly. Ja, na het dat ongeval zeker van uh, vanmiddag. Nou, hij, was, hij stond helemaal te trillen, zei hij. Het was geen ontwijken aan. Maar heeft hij het... zelf nog uh, iets eraan uh, opgelopen? Nee, of? het was gelukkig alleen materiële schade, maar. Ja, je, bent natuurlijk toch altijd, je krijgt altijd de psychische dreunen ook ervan. Hè? Want achteraf ga je beseffen wat er gebeurd is met zo'n aanrijding. En alle romslom die er erachteraan komt is toch altijd heel vervelend, heel naar. Nou, nogmaals, dus, heel veel sterkte. sterkte. We denken aan je Sharon. in donderdag. Dan is hij gewoon weer op CFM te horen met tussen App en vloed. Tussen 10 en 12 op de donderdagavond. Zometeen krijg je het regio nieuws van Dolly ten maar dit is lekkere zonnige muziek, hier is Sailor. We do the job. op je gelet Dolly. Ja, ja. Ja hey, ja, ja. hey Ruud, welkom. Die Ruud zou Ruud, Ruud zit in mijn decolleté te gluren. Oh, Ruud, wat ja. doe je nou? Ik heb gauw mijn truietje omhoog gehaald. Wil je ook mee gluren? Kijk dan op www.zfm-live.nl <lacht> www.zfm-live.nl Dolly Tebierik, daar hebben we het over. Nou, het is uh, half één. Tijd voor het regennieuws met Dolly. Oh, verschrikkelijk. Je moet wel goed doen om luisteraars en kijkers binnen te halen. Dat bedoel hè? ik. Ja, goed nou. bezig hoor. <laughs> oh, sorry. Hoor. Ah, okay. Nou, dan volgt hier het regionale nieuws. Met Dolly Tempier. Van... Oh. <laughs> <laughs> Oeh, nou serieus. Bezoekers van badplaatsen vinden het uitzicht op zee geweldig. Maar als ze achterom kijken, hebben ze het idee dat ze in Bijlmer aan de zee terecht zijn gekomen. Altijd Wat, dat is een televisieprogramma, brengt een bezoek aan lelijke boulevards en zoekt uit hoe het zover heeft kunnen komen. Bijvoorbeeld in Zandvoort. Zo kunnen we vanavond zien hoe voetballer Pieter Keur, oudmakelaar Ger Sensen en huidig raadslid Michel Demmers hun visie geven en vertellen over de geschiedenis van de boulevard in ons dorp. Welke Nederlandse badplaats heeft de lelijkste boulevard? Nou, Altijd Wat organiseert een verkiezing. En uh, u kunt dan naar builmaranzee.nl gaan en uw stem uitbrengen. Uh, de uitzending is te zien vanavond om 21.11 uur op Nederland 2. En inmiddels uh, er is er nog een verkiezing gaande, dat is de leukste terrasverkiezing van Nederland. En de eindstand van de gemeenterondes zijn bekend. Ik, er zijn twee ranglijsten. De eerste is gebaseerd op het aantal stemmen. De tweede is gebaseerd op het gemiddelde waarderingscijfer. En in iedere gemeente zijn er twee winnaars. Er zijn wel minimaal 50 stemmen nodig... om gemeentewinnaar te kunnen worden. En door te gaan naar de finale ronde... waarin wordt gestreden om de titel van het gezelligste terras van Nederland. En als winnaars in Zandvoort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 Dit weekend is de laatste kunstmarkt van Spaandam. Op zaterdag 9 augustus. Dit keer speelt volkgroep Unicorn op de laatste kunstmarkt mee. Het is een volkgroep, uh, dus ze spelen volksmuziek, keltische muziek en Klesmer muziek. Kunst is ruim en gevarieerd aanwezig op de Spaandamse kunstmarkten. Maar ook de muziek is beeld en sfeer bepalend tijdens het evenement op de Westkolk. Iedere week zijn er niet alleen nieuwe gezichten achter de kramen... maar speelt er ook een andere muzikant of groep. Nou, in aanstaande zaterdag speelt dus die volkgroep Unicorn. En de groep heeft inmiddels een hele goede naam opgebouwd... en verzorgt dus een, een schitterende afsluiting van dit kunstmarktseizoen. Verder zijn er opnieuw veel nieuwe kunstenaars. Is er het meezingkoor even anders als concert, En dat start om twee uur in de Oude Kerk in Sparendam.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 Het duo had een steekwapen en wikkels met harddrugs bij zich. Eerder op de avond waren de mannen al opgevallen... omdat ze met hoge snelheid door de wijk reden. Ze waren in het bezit van fesjes van een outlaw motorcycle gang... zo beschrijft de politie. Van welke club de mannen lid zijn, maakt de politie nog niet bekend. Tegen de mannen is proces verbaal opgemaakt. En tot zover het regionale nieuws.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 en koelt het af naar 12 graden. Woensdag begint zonnig. In de middag en avond echter een buiige regen... en een langs de kust tot vrij krachtig aantrekkende zuidenwind. En de temperatuur komt toch nog op 23 graden uit. En dit was het weerbericht volgens Jan Visser. Oké, okay, het weer van Zalvoort is natuurlijk ook naar te lezen... op www.meteopagina.nl Dat was het weer... Weet je wat wij gaan doen, Dolly? We gaan lekker surfen. Hey. Heb je even Heerlijk. Kijk je wel uit voor de Het is lekker weer in natuurlijk. Klap me niet op eten hoor. Hete zomer van ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Oh, mijn douche souffrance. Waarom is het scharne je je ne suis qu'un être sans importance Sans lui je suis un peu paro. je déambule seul dans le métro Une dernière danse Pour oublier ma peine immense Je veux m'enfuir que tout commence Ja, wij bij CFM hebben echt zomaar in ons bol, hè Dolly? Ja, ja zeker, ja, zeker, zeker weten. wel. Heerlijk, heerlijk. Ja, dat is de, de surfers en windsurfing. Gevolgd ja. door de dernier dansen, dat was in Dilia Wat een heerlijke plaat is dat, zeg? Ja, waar komt die ja. meisje Nenen vandaan, hè? Ik de heb geen idee. En... Waar, waar komt ze vandaan gevlogen? Ik geloof, ja, ik weet het eigenlijk niet eens. Nee. Maar, maar... Uh, het is een kijf aan een plaat die ze gemaakt heeft. Zeker, zeker, ja. zeker. Leuk. Hoe is het met de oproepen? Komen er al wat oproepen binnen of is nee, er nog plek? Nee, ik denk dat de mensen denken van... Uh, aju, ik ga lekker naar het strand of ik zoek lekker een mooi terrasje op, want... Uh die oproep die komt van de winter wel. Ja, Ik nee, heb nee, we hebben okay. niks. Nou, oké, okay. we wachten nee. het gewoon af. Zo is het. Mensen kunnen me aanmelden via de Facebook site van uh, CFM. of gewoon even via Dolly Tempirik persoonlijk. Hè? Je vindt haar wel op Tuurlijk, Facebook. Tuurlijk, ja. Of via ja, Salvort lunch natuurlijk. Hè? De Facebook site Daar van ook. dit Daar programma. Ook. Er zijn vele wegen die naar de studio leiden. I'm not trying I Deze hebben we een tijd niet gehoord. De single van Champagne hoorde je bij CFM en How About Us. Hoe is het ermee, Dolly? Ja, hoe staat het eigenlijk met ons? Ik heb geen idee. <laughs> Vertel jij het. Ik nou, ben wel heel benieuwd. We gaan, we gaan lekker naar de klok van 1 uur toe. He, dan gaan we zelf ook ons boterhammetje eten. En eh, onderhand wensen we natuurlijk alle luisteraars een heel smakelijk eten. Oké, okay, eet smakelijk. En hou de radio op CFM Stanford. Elke dag zijn we erin met Stanford lunch tussen 12 en 2 uur. Do you go to the with me? I'm going down, down, down, Wij straks ook doen hè? om twee uur. Doe de plaats. Yes. Jazeker. Tot twee uur zitten we nog uh, gezellig op de radio. Met uiteraard heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Jullie, de ziel van Crystal Fighters. Dat was plaats. We het ritme van Zandvoort ook op internet. internet. internet. www.zfmzandvoort.nl. En heb je de CFM-app al? Nou, hij is te downloaden in de Play Store. The sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle breeze on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me. Good vibrations, oh, good vibrations, she's got my boots so excited. Good vibrations, cool. oh, good vibrations, she's got my boots She's somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. dat was de signeel van The Beach Boys en The Good Vibration. Ja, nou gaat natuurlijk niet iedereen vandaag strand, Er zijn ook voldoende mensen die moeten werken. En uiteraard voor al die mensen hebben we ook een plaat in petto. Van je naamgenoot is deze Dolly Parton. <tied>